Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Zou zal je vast niet ontgaan zijn. Het sneeuwt. Vooral in Utrecht, Gelderland, Bla Brabant en Limburg is het raak. Rijkswaterstaat heeft daar code oranje afgekondigd en doet er alles aan om de wegen sneeuwvrij te houden. We zitten nu echt aan het begin van de, de sneeuw, het sneeuwfront wat over het land trekt. Gelukkig zien we wel het verkeer ook langzaam rijden. Dat is het advies wat wij als Rijkswaterstaat ook meegeven. Maar ja, het is gewoon afwachten wat de sneeuw ons de rest van de dag gaat brengen. Verwacht wordt dat er op sommige plekken tot wel 7 centimeter valt. En er wordt er ook nog gestaakt in het streekvervoer. Op tijd op je werk of les komen is dus nogal een uitdaging op veel plekken. Vooral streekbussen, maar ook regionale treinen van bijvoorbeeld Arriva en Keolis rijden niet. Ondanks de staking ligt het streekvervoer niet helemaal plat. Want lang niet alle medewerkers zijn lid van de vakbond. En die roept op om mee te doen. Om zo te strijden voor meer salaris en minder werkdruk. Kleine oogjes voor tennisser Andy Murray. Hij stond op de baan bij de Australian Open. En die pot duurde tot vier uur s'nachts. Thank uh you. -huh. Na zes uur tennissen wist hij dus te winnen. Er is een hoop kritiek op het belachelijke tijdstip. Toch gaat de organisatie er niks aan veranderen, zeggen ze. En een nogal bijzondere aanhouding in Amsterdam gisteravond. Agenten pakten een man op en deden hem handboeien om. Maar uit het niets rukte de man zich los en sprong hij ineens het water in. Geboeid en al dus. Agenten sprongen er achteraan in het koude water. Uiteindelijk kon de verdachten uit het water worden gevist. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Agenten kregen een warmtedeken om en kon het ...daarna opwarmen bij een bureau. En dan nog het weer, het is glad en koud. Straks aan de kust vooral regen, landinwaarts dus sneeuw. Op sommige plekken blijft een paar centimeter liggen. Het wordt maximaal 5 graden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Die is dicht tussen Akersloot en het knooppunt Kooimeer vanwege een ongeluk. Verkeer wordt via de N242 de ringweg Oost bij Alkmaar daaromheen geleid.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 dat er niets meer van me overblijft. Je hoort bij mij en weet dat dit nooit meer verdwijnt in de stilte. Dom ik van de tijd die ons te wachten staat. Want jij bent toch degene die mij gelukkig maakt en alles gaat. Als ik had gehoopt, als vuur wordt. Don't go Even an 6.9, straks meer. Z.F.M. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur.